Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. Staatssecretaris Snel probeert de ouders nog voor de kerst een schadevergoeding te betalen... die ten onrechte zijn beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. 100% garantie geeft hij niet, omdat alle dossiers individueel beoordeeld moeten worden. Honderden ouders werden gedupeerd. Veel van hen kwamen door het te strenge beleid van de Belastingdienst in de financiële problemen. Tweederde van de mensen die zijn opgepakt vanwege de rellen in de Haagse wijk Duindorp is minderjarig. De jongste is elf. Een aantal van hen komt niet uit Duindorp. Er zitten nog vijf mensen vast. Het Openbaar Ministerie heeft boetes en taakstraffen opgelegd. Twee mensen moeten later voor de rechter komen en mogen tot die tijd s'avonds niet op het Centrale Plein komen. Ze moeten met oud en nieuw binnenblijven. En het is onzeker of de spoedwet over stikstofmaatregelen het haalt in de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA hebben veel kritiek en dreigen tegen te stemmen. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen nevel en mist. Een lichte vorst. Alleen in de kustgebieden blijft het boven nul. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Pardon, ik uh, ben een beetje vlot. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. De meeste vertraging in deze avondpits op de A2 Amsterdam-Utrecht, 20 minuten bij Maarsen. Na Den Haag op de A4 tussen Schiphol en Zoeterwouden in de file, ruim drie kwartier vertraging. De A22, Velsen richting Beverwijk, een kwartier vertraging bij Beverwijk. Verkeer moet via de Wijkertunnel. De N242, Alkmaar-Middenmeer, een half uur vertraging bij Schagen na een ongeluk.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 Ik wil dansen. Ik wil dansen. Ik ben hier Ik wil dansen. Dance, radio. Radio, radio. Zo, goedenavond mensen. Zeven minuutjes, acht minuutjes eigenlijk. Over de klok van vijf alweer. Luister naar James Henry hier bij Dance Radio. Goedenavond alle luisteraars op ZFM. Welkom bij Primetime. feel the shame i oh. ah, ah, ah. Het is te lang, dus ik kort hem even in. Ja, avond als je net inschakelt. Luister naar de Dance Radio Primetime. You can't touch it. Dance. But it touches you. Ah, I can just move to it. Dance Radio. Oh, I love it. And it continues now.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 is to you. Maar dat is een speciale uitvoering dit. Ik heb het nog niet gehoord, dus we gaan eens even luisteren wat eruit komt. Heel. Heel.